12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De bedrijven in het openbaar vervoer roepen mensen op om op Koningsdag en in de meivakantie de bus en de trein niet te gebruiken voor uitjes. Reizen met het openbaar vervoer mag alleen als dat echt noodzakelijk is, zeggen NS en andere vervoersbedrijven. Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus, schrijft NS op zijn website. En voegt daaraan toe, het OV is even geen uitje. Bijna alle bedrijven worden nu getroffen door de coronacrisis. Uit een enquête onder leden van VNO-NCW en MKB Nederland... blijkt dat 93% enigszins tot zwaar wordt getroffen. De meeste branches zien een omzetdaling van meer dan 20%. Alleen met bedrijven die via internet levensmiddelen en andere spullen verkopen gaat het goed... De maatregelen van het kabinet om noodleidende bedrijven financieel te steunen hebben resultaat, blijkt uit de enquête. Het aantal bedrijven dat verwacht niet aan de kredietverplichtingen te kunnen voldoen is gedaald. De twee regeringspartijen CDA en ChristenUnie en de oppositiepartij PvdA vrezen voor het lot van een grote groep prostituees die door de coronacrisis in de problemen komt. Het gaat om een onbekend aantal vrouwen en mannen die niet geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en daarom geen steun van de overheid krijgen. Volgens de drie partijen werken ze vaak noodgedwongen thuis door, worden ze uitgebuit en loopt hun gezondheid gevaar. De drie partijen roepen het kabinet op in beweging te komen. In Utrecht is een man opgepakt die een bronzen beeldje had gestolen bij een synagoge. Het was een beeldje van een rennend meisje verwijzend naar Joodse weeskinderen die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd naar de vernietigingskampen. Hij zaagde het in januari van zijn sokkel. Een paar dagen later werd het teruggevonden in een tuin. De verdachte werd aangehouden omdat zijn DNA-sporen op het beeld zaten. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden en vlak aan zee bewolkt. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen overal zon, behalve in het noorden. En dezelfde temperaturen. Ook op Koningsdag is het vrij zonnig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staatjes en pa die zefts aan uw verkeer. Ze blijft de dilt, bevrijd is hier haar vlaaier, oh come Maar plotselen roept ze gil, de zin zit in mijn we gaan naar zon.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 dit was weer een mooi nummer. Jan, zeg eens. Ursa Kid. Ja, dat dacht ik al. Ja, yeah, met I'm Cutting Nothing for Christmas. Heerlijk, heerlijk. Goed uitgekozen nummer. Kort, bedankt voor de muziek en Jan Kool aan de techniek. Uh, lief luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden... in het programma ZFM Oud-Zandvoort. We hebben net de periode beschreven van 1932... dat Ted geboren is tot de oorlog...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 En nou, daar dus zat je te genieten, terwijl het eigenlijk om te huilen was. Hè? Ja, maar goed, je wist ook niet hoe gevaarlijk het was. Je, je wist niet hoe gevaarlijk. En het was er Muiden, hè? Ja. En je zat op de duinen in Zandvoort. Ja. Dus en dan, uh, als je het dan hebt over het beleven het oorlogsbeleven dan uh, denk ik heel sterk aan de schijnwerpers.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 Joy and love to be for sure. Wat was dit voor een mooi dit, nummer? Dit was Bonnie M. Ja, dat dacht ik met al. Met Mary's Boy Child. Ja, we zitten toch tegen die kerst. Gezellige hè? Hè? Ja, ja, een gezellige, ja, gezellige tijd. Ja. Uh, luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden... over uh, zijn leven in Zandvoort... zowel op strand als daarbuiten...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 be ringing Christmas, my dear A time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 Bijna 80 jaar. <laughs> ja. Ongelooflijk. Eh, tets, maar op een gegeven moment, we hadden het over de kolen... die in een uh, gat bij jullie thuis zonder de vloer werden gestort. Ja. Maar ja. op een gegeven moment waren die kolen ook op. En toen moest je hout hebben. Ja, precies. Want dan, dan... heb je 42, uh, dan heb je 43, 44... Hè? En ja, dan, dat... dan is alles licht stil, zeg maar. Hè? Maar hoe kom je aan hout? Ja, nou, dat was heel eenvoudig.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 op de Rietveld een hoop dingen had geleerd... en die kon ik ook weer doorgeven aan haar. Maar zij waren uh, hele grote kunstenaars. Dat uh, is ontegenzeggelijk. Ted, Ted, ondertussen hoor ik in mijn oortje alweer... dat de muziek uh, gaat klinken voor Mooi, de gelukkig. afkondiging. <laughs> Je ja. vond het toch niet erg, hè? Zo nee, ben mal, ik ben uh... Want Zandvoort is één ding is helemaal niet genoemd... maar dat was heel belangrijk. Uh, Ted was producer, regisseur... van een hele belangrijke film...